11 uur na netwijl met het NOS-journaal. Nederland heeft de samenwerking met de Egyptische regering gestopt... in reactie op het bloedblad van gisteren. Dat maakte minister Timmermans bekend in het tv-programma Nieuwsuur. Timmermans zei te vrezen voor nieuw geweld na het vrijdaggebed. Hij ziet een verharding bij zowel de autoriteiten als de moslimbroederschap. Hij vindt een negatief reisadvies voor Nederlanders... die hun vakantie willen doorbrengen in de Egyptische Strandresort niet nodig. Egyptische moslims hebben in korte tijd tientallen koptisch-christelijke scholen, kerken en kloosters aangevallen. De afgelopen dagen zijn 74 meldingen binnengekomen van aanvallen op koptisch-christelijke doelen in het zuiden en in de hoofdstad Cairo. Vooral aanhangers van de moslimbroederschap hebben het gemunt op de kopten, omdat ze die verantwoordelijk houden voor het afzetten van president Morsi. Vandaag nog spreekt de VN-veiligheidsraad in New York over de gewelddadigheden in Egypte. Bij een aanslag met een autobom in de Libanese hoofdstad Beirut zijn 14 doden gevallen en tientallen gewonden. De auto explodeerde in een zuidelijke wijk waar de pro-Syrische Hezbollah de macht in handen heeft. De explosie veroorzaakte brand in omliggende gebouwen en brandweerlieden probeerden mensen te redden uit de brandende panden. Vorige maand ontplofte in een aangrenzende wijk ook een Hezbollah-bolwerk... ook al een autobom. Sunnitische extremisten zeggen dat ze achter de aanslag van vandaag zitten. Zo willen ze Hezbollah straffen voor het meevechten aan de zijde... van het Syrische regime. In China worden binnenkort geen organen meer getransplanteerd... van geëxecuteerde gevangenen, dat verwacht de minister van Gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat alle ziekenhuizen vanaf november... met die omstreden praktijk stoppen. China is het enige land dat organen van geëxecuteerde gevangenen... gebruikt voor transplantatie, vaak zonder toestemming. De gedachte achter de donaties was dat de misdadiger op die manier... iets kon terugdoen voor de samenleving. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is tijdens een bergmis... stilgestaan bij het overlijden van prins Frieso. Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Lech... tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Maandag overleed hij en morgen wordt hij in besloten kring begraven... in Lage Vuurse. De Zweedse koning Carl Gustaf heeft zich de woede van het Zweedse Sidi op zijn hals gehaald, omdat hij tijdens een tour langs de Zweedse provincies een Palestijnse sjaal droeg. Die kreeg hij van iemand in het publiek, ook zijn vrouw droeg het sjaaltje. Op de sjaal stonden de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee afgebeeld... en daaronder stond in het Arabisch onze Aqsa niet hun tempel. Joodse organisaties veroordeelden de actie van het koningspaar. Het Zweedse Koningshuis zegt dat er geen opzet in het spel was... en dat er geen sprake was van een politieke boodschap. Het weer vannacht droog met opklaringen. Morgen overdag flink wat zon. 23 tot 28 graden. Met later in de middag en avond kans op een bui. Zaterdag wordt een zonnige dag. Zondag opnieuw kans op een bui. Dit was het NW-journaal. Goedenacht, nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Natuurlijk zeggen deze Nederlander zijn reis naar Egypte niet af. Aan de avond dat geldt ook niet voor hogarden, dus we gaan genieten. Alleen ben ik op dit moment wel benieuwd waarvan. Goedenavond, uiteraard spreken wij verder over Egypte. Over de moslimbroederschap met name, welke strategie gaat die beweging kiezen na het bloedbad van gisteren? Om de oorlog in Nederland niet te vergeten... komt er een tentoonstelling met voorwerpen uit 1940-1945... dingen die mensen thuis hebben bewaard. Samensteller Ad van Liemt zoekt nog vijf voorwerpen voor die tentoonstelling. U hoort van hem wat u kunt insturen. En er is zelfs een tribune gebouwd bij de Rotterdamse haven... zodat mensen morgen goed kunnen zitten... als het grootste containerschip ter wereld binnenvaart. Over dat schip dit oog meer. Op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag, 15 augustus. Opnieuw een dag vol woede, verdriet en nieuwe onlusten in Egypte. Het dodental staat inmiddels op ruim 600. Het is maar de vraag of het bij dat getal blijft. Een in Egypte wonende Nederlandse vrouw zag hoe de moslimbroederschap zich klaarmaakte voor de strijd met het Egyptische leger. Ze hadden hier de straat gebarrikeerd, ze hadden, hadden ze gehaald en grote ijzeren stukken. Er werd geschoten. Die werd geschoten. Ik denk van al twee kanten. Overal uit de wereld komen veroordelingen van de geweldsuitbarsting. Zoals bijvoorbeeld van de Britse premier Cameron. We don't support this violence. We condemn it um, completely. It's not going to solve the problem. En Nederland bevriest financiële hulp aan het land. Er was wel nog een klein programma dat Nederland heeft dat voortgezet had kunnen worden. Dat stoppen we nu vooralsnog. Want we kunnen niet op deze manier met deze regering samenwerken. Ondertussen vertrekken er nog steeds vluchten naar Egypte. Uh, er zijn ook reizigers, een deel van de reizigers, uh, die met tegenzin op vakantie gaat. Als ik de keuze had gehad, was ik ergens anders naartoe gegaan. Het aan mij ligt ga ik niet. Maar dat houdt in dat ik gewoon mijn geld kwijt ben. Ik vind gewoon dat eigenlijk de regering al een negatief reisadvies had moeten uitgeven. Maar dat is nog niet gebeurd. Wel moeten toeristen opletten, stelt minister Timmermans. Luister goed naar wat de autoriteiten aan instructies geven. En verder blijf vooral binnen de resorts. Ga daar naar het strand waar het allemaal beschut en beschermd is. Op dit moment, voor zover onze informatie strekt, is het daar veilig. De Amerikanen hebben zojuist de mensen afgeraden uit Amerika naar Egypte te reizen. En zeggen ook dat de mensen die daar zijn, dat die beter kunnen vertrekken. Er was nog meer slecht nieuws uit het Midden-Oosten. Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen bij een explosie in Libanon. Een autobom ontplofte in Beirut in een wijk waar de Hezbollah het voortzeggen heeft. Dan een opmerkelijke stap van het Openbaar Ministerie. Het geeft toe dat het fout zat in de zaak van de doodgereden Haagse jongen Donny Rog. Het OM eiste 240 uur taakstraf, maar geeft nu toe dat een celstraf meer op zijn plaats was geweest. Is Dat hij weliswaar een blanco strafblad had, maar dat hij ook een groot aantal verkeersovertredingen had gepleegd. Die kom, komen niet op het strafblad, maar die moeten, zoals we het nu daartegen aankijken, wel meewegen. En dat moet leiden tot een gevangenisstraf als eis. Dan de vira. De NS wist er namelijk al dat er problemen met de treinen waren voordat ze de dienstregeling ingingen. Tijdens testritten begonnen de treinen al diverse mankementen te vertonen. Toch ging de trein rijden, vooral vanwege grote politieke druk. En dat geeft ChristenUnie fractievoorzitter Slop een dubbel gevoel. Ik kan me wel iets bij politieke druk voorstellen. Maar als de signalen van de werkvloer zo groot zijn, van mensen doen het niet en dan toch besluiten om te gaan rijden, onbegrijpelijk. Morgen wordt Prins Friso begraven in Lagevuurse. Het dorp wordt dan grotendeels afgesloten. Vandaar dat de begraafplaats vandaag al veel bekijkstrok. We waren hier gewoon even aan het fietsen. We wisten niet dat we hier langs kwamen. Dus, dus het uh, was toevallig. Ja, ik wil toch wel komen. Ja. Waarom dan? Nou, gewoon uit uh, belangstelling en medeleven. Het is heerlijk rustig. En dat is een heel speciaal punt. Dat is prachtig. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ewout de Jong. Jonge onderwijzers in het basisonderwijs raken massaal werkloos. Dat is te lezen in de Volkskrant. Door een combinatie van teruglopende aantallen leerlingen... stille bezuinigingen en doorwerkende ouderen... is er voor juffen en meesters onder de 30 jaar nauwelijks plek meer. Vorige maand vroegen ruim 3300 werknemers in het onderwijs een WW-uitkering aan. Een derde meer dan een jaar geleden. Jonge onderwijzers worden nauwelijks nog in vaste dienst genomen. Ze krijgen tijdelijke contracten die ophouden als de zomervakantie begint. De sector moet volgens het UWV oppassen dat jonge onderwijzers niet afhaken. als ze na het zoveelste tijdelijke contract weer in de WW belanden. De werkloosheid in het onderwijs neemt rond 2017 af. Dat is de verwachting. Daarna zijn de jonge onderwijzers ongetwijfeld weer nodig. SNS Real zet de aanval in op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De bank, die dit jaar werd genationaliseerd, gaat zijn hypotheken naar eigen zeggen scherper prijzen om zijn huidige minimale marktaandeel flink te kunnen vergroten. Het bedrijf hoopt daarmee ook een kleine bijdrage te leveren... aan het herstel van de woningmarkt. Marktvolgers betwijfelen of dat gaat lukken. De aanval van SNS op de hypotheekmarkt is volgens ingewijden vooral bedoeld om aan Europese mededingingsautoriteiten te laten zien dat de bank en verzekeraar een belangrijke rol kan spelen bij het aanjagen van de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Het bedrijf hoopt daarmee een mildere straf te krijgen voor de ontvangen staatssteun. Milder bijvoorbeeld dan ING, schrijft het FD. De Telegraaf schrijft over liggend geld. In Nederland zit bijna 50 miljard euro vast... in verschillende vormen van kapitaalverzekeringen. Zoals lijfrente en levensverzekeringen. Het kabinet broedt volgens de krant op mogelijkheden... om de burger de kans te geven dat geld vervroegd op te nemen... om daarmee de hypotheek af te lossen. Op het eerste gezicht misschien een logische stap... waarmee de burger de waarde van zijn huis... meer in balans kan brengen met de schuld. Want vaak is het huis minder waard dan de hypotheek die erop rust. De Telegraaf vindt wel dat een waarschuwing op zijn plaats is. Het vroegtijdig opnemen van geld uit een kapitaalverzekering... kan financieel nadelig zijn, omdat het rendement van zo'n polis... vaak pas aan het eind van de looptijd wordt gehaald. En trouw sprak voor de bijlage de verdieping... met luchthavenpsychiater Hans Pijp over daklozen op Schiphol. Het vliegveld is een magneet voor mensen met een psychose, weet hij. Ten eerste vergroten lange reizen met het vliegtuig de kans op een psychose, als je er gevoelig voor bent. Slecht of niet eten en slapen, jetlag en andere reistress. En dan moet je bijvoorbeeld ineens uren wachten op een vliegveld, waar alleen maar lange blonde mensen rondlopen die een taal spreken die je niet kent. Ja, sommige mensen draaien daar door. Het vliegveld heeft ook een grote aantrekkingskracht voor mensen die paranoïde zijn. Omdat ze daar voor hun gevoel zo hun belagers kunnen ontvluchten door op het vliegtuig te stappen. Airport wandering is ook een apart omschreven symptoom van een psychose. Vorig jaar verbleven er op Schiphol zo'n 150 daklozen. Er is een harde kern van zo'n 30 bewoners van wie sommigen al 10 jaar op het vliegveld rondlopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Michael Bublé. Ja, Egypte, de moslimbroeders tellen daar vandaag hun slachtoffers. Daar was uh, correspondent Sander van Hoorn ook bij. Die was de hele dag in de hoofdstad van Egypte. Uh, Sander, wat is jou het meest bijgebleven van deze dag? Ja, toch de, de gespletenheid. Dat je aan de ene kant met mensen praat die uh, in een moskee zitten... waar nog 200 plus lijken liggen. Waar nog lang niet iedereen uh, geïdentificeerd is. En ik heb het beeld niet uitgezonden... maar op een gegeven moment werd een, een tipje van zo'n plastic zak opgetild... en dan zag je gewoon een, een ja, verkoolde meneer... die in een soort griem was uh, naar je opkeek. En dat, dat aan de ene kant. En dan, dan aan de andere kant uh, spreek je met een koptische christen... die uh, gewoon ook zegt van onder Mubarak was het erg, onder Morsi werd het erger... maar zoals we nu behandeld worden, hebben we nog nooit meegemaakt. Ja, dat is Egypte op dit moment. En dan word je, hoe je het ook bent of keert, gewoon echt niet vrolijk van. Mm, en die identificatie, als ik die beelden zag... dat, dat verliep volgens mij zeer chaotisch. Ja, en die mensen die daar liggen, die worden ook niet geteld in het officiële aantal. Wat nu op 638 staat, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus ja, dan komen er in elk geval die 200 die ik daar heb gezien, die komen daarbij. Ja, nou ja, dat erg was wisten we, maar het wordt alleen maar erger. Nou, en, en dit gaat over de doden aan de kant van de moslimbroederschap. Wat is jouw indruk? Is het protest van deze beweging daarmee nu in ieder geval voorlopig gebroken? Dat vind ik lastig om in te schatten. Want uh, voor protest en voor uh, dingen die uh, de samenleving ontwrichten... heb je uiteindelijk niet eens zo'n hele grote beweging nodig. Heb je gewoon een paar goed georganiseerde mensen nodig. En er is ook wel een debat gaande in hoeverre um, ze die organisatie nog hebben. Leiders zitten in de gevangenis, worden vervolgd. Maar ja, om een weg te blokkeren, uh, zoals gisteren gebeurde... heb je op zich niet veel nodig. Uh, je hebt een groepje woedende mensen nodig. Ja, en die woede... Die is er gewoon. Uh, dat zag ik vanmiddag in die moskee, hoewel daar toen ook heel veel vertwijfeling en, en verdriet bij zat. Maar morgenmiddag, het vrijdagmiddaggebed, uh, de moskeeën, mensen komen weer allemaal bij elkaar. Die woede, ja, die is er. En van, vanuit de buitenwereld, buiten Egypte wordt opgeroepen om alsjeblieft het niet nog erger te maken. Dat, dat ja. komt vanuit Amerika, daar zeggen ze we, we doen in ieder geval voorlopig geen militaire oefening met Egypte. Nederland heeft vanavond gezegd we zetten een samenwerkingsprogramma met Egypte stop. Is ja. Egypte, is het leger gevoelig voor dit soort diplomatieke druk? Nou ja, kennelijk niet, want uh, we hebben ook wel een beetje in de gaten... inmiddels hoe groot die druk is geweest voor uh, de ontruiming van die pleinen. En dat heeft kennelijk ook onvoldoende uitgemaakt. Kennelijk zijn de uh, machinaties binnen Egypte op dit moment dominant... en die bepalen dus dat er uh, werd opgetreden, in de eerste plaats... dat er uh, een noodtoestand en een avondklok geldt op dit moment. Houdt niemand zich aan aan die avondklok, maar hij is er wel. Je kunt ervoor opgepakt worden. Ja, en er mag met scherp geschoten worden. Het zijn allemaal signalen dat die weg die is ingeslagen... Dat dat de weg is die uh, uh, het leger kiest. En dan kan het buitenland van vinden wat ze willen. Maar ja, dat is de weg. En ja, heel veel vind ik interessant om te zien wat, wat er nou gaat gebeuren op de Egyptische staatstelevisie. Want dat is toch een beetje. Ja, waar je merkt hoe, hoe er gespind wordt. Zeg maar. um, hebben ze heel nadrukkelijk de komende dagen het idee van oké, okay, we hebben bepaalde terroristen, daar gaan we tegen optreden. Oké, okay, daar kun je nog iets voor zeggen. Maar. Als de spin wordt elke demonstratie van moslimbroeders is een broeinest van terroristen en daar wordt dus tegen opgetreden, ja, dan, dan is het een soort van all-out tegen de moslimbroederschap. Sander van Hoorn, dank voor dit moment. Ik praat verder met uh, twee gasten: Mirjam van Dorsen, programmadirecteur Egypte van <coughs> Oxfam Novip. Goedenavond, welkom. Ja. En Roel Meijer, docent geschiedenis van het Midden-Oosten, verbonden aan Instituut Klingendaal. Uh, u volgt de moslimbroederschap al lang. Welkom ook aan u. Um, mevrouw van Dorsen, uh, vanavond werd bekend dat uh, Timmermans, de minister, um, een hulpproject, een klein hulpproject heeft stopgezet met Egypte als reactie op alles wat er de afgelopen 24 uur gebeurd is. Weet, weet u wat voor project dat kan zijn? Hij was er zelf niet specifiek over. Nee, ik weet niet wat voor project dat is. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat de minister een signaal afgeeft. Uh, want wat er gebeurd is, is natuurlijk onvoorstelbaar. Uh, en dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen dat. Uh, Um, ja, dat, dat kan je inderdaad dat kan je niet voorstellen. Um, en hij zegt ook dat volgens hem nu de hardliners... He, zowel bij het leger als bij de, aan de kant van de moslimbroeders... het nu eigenlijk voor het zeggen hebben. En dat die bepalen wat er gaat gebeuren. En ik denk inderdaad ook dat hij daar gelijk in heeft. Maar om, om, he, dat het dus heel belangrijk zal zijn... om de dialoog tussen die partijen opnieuw op gang te brengen. Ja, nee, maar die hardliners die zullen niet schrikken van een signaal uit Nederland... Nee, maar het is natuurlijk wel belangrijk om uh, aan de ene kant een signaal af te geven... maar aan de andere kant ook uh, te blijven investeren in die uh, krachten... en uh, die, die wel heel belangrijk zijn voor uh, waar Egypte uh, naartoe zal moeten gaan. En uh, ik denk dat er... Uh, ik, ik, He, als, als, uh, wij, we spreek, ik spreek veel met, met organisaties die we daar steunen. En met collega's uh, in, in het veld en in Cairo. En uh, uh, wat ik hoor is dat op het, op het niveau gewoon van, van uh, he, in de dorpen, in, in, in de wijken in Cairo... is de bereidheid van de gewone man en vrouw in de straat om he, wel de dialoog met elkaar aan te gaan die is zeker uh, nog, nog heel groot. Want mensen weten dat ze het uiteindelijk met elkaar uh, zullen moeten redden. Ja, Roel Meijer, um, wat is uw indruk? Hè? U volgt de moslimbroederschap al lang. Um, hardliners zijn nu, we hebben het nu voor het zeggen. Dat, dat is ook binnen de moslimbroederschap zo. Daar, daar is nu een klein groepje naar voren getreden. Um... Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet uh, precies. Maar ik denk uh, wat er nu gebeurt is dat uh, die moslimboederschap... één een, een grote eenheid uh, geworden is. Uh, en en dat, dat waren ze niet, toch? En dat waren ze eigenlijk niet. Uh, en daarom denk ik dat het ook uh, verkeerd is om juist zo hard op te treden... en ook Morsi meteen af te zetten. Omdat er eigenlijk binnen die moslimboederschap... Een, een, een behoorlijke verdeeldheid uh, was. En ze hadden daar eigenlijk beter op in kunnen spelen. En uh, een groepering die kritisch ook waren ten opzichte van Morsi. Uh, Um, tegen hem uit uh, kunnen spelen. En dat hebben ze eigenlijk niet gedaan. En nu is er eigenlijk een soort eenheid. Uh, die heel moeilijk is te, te doorbreken. En dat lijkt me een van de grootste problemen voor de, de komende tijd. Uh, hoe moet je nou uiteindelijk verder gaan met die moslimboodschap? Ja, want er was tegenstand tegen Morsi. maar uiteindelijk trok Morsi daar zich toch ook niet zoveel van aan? Uh, ik bedoel, tegenstanders van ja, vanuit de Egyptische bevolking? Nee, intern, vanuit ja, de moslimbroederschap. Je ja, zei, ze waren ja. verdeeld. Er was, er was heus wel tegenwicht tegen Morsi, die steeds meer macht wilde. Maar het lukte ze niet. Nee, ja, ik, ik, ik weet niet... Uh... Um, hoe, hoe was. Er was tegenstand binnen de jeugd van het moslimbroederschap uh, al heel lang. Dus een deel daarvan is er ook uh, uitgetreden. Uh, ook uh, groeperingen als, uh, binnen dat leiderschap. Uh, Mohammed el-Biltaghi is er een van uh, waarvan men heel lang dacht... dat hij uh, een, een heel andere politiek zou kunnen voeren dan, uh, dan de leiders. Dan de, de oudere leiders. Uh, dat bleek dus eigenlijk niet het geval te zijn. Maar ik, ik denk dat... Uh, ja, nu in ieder geval. Uh, ja, die, die, dat soort kansen verkeken zijn voor de, de komende tijd. Dus, Want de moslimbroederschap is nu verenigd, zegt u. Um, neemt de animo om geweld te gebruiken ook toe, denkt u? Naarmate dit soort uh, ellendige gebeurtenissen als de afgelopen uh, 24 uur hebben plaatsgevonden? Nou ja, ik denk dat het uh, ook een van de problemen is natuurlijk dat uh, een deel van die leiders nu opgepakt zijn. Of we weten eigenlijk niet uh, waar ze zijn uh, voor een deel. Dus uh, ook voor een deel waren ze op die pleinen. Dus uh, um, er is eigenlijk. Ik denk dat voor een groot deel er eigenlijk helemaal geen leiding is. Uh, dus, en, en daardoor ook uh, voor een groot deel van het geweld uh, verklaard uh, wordt. Uh, Um, en dat is natuurlijk een, een, een slechte zaak. Uh, ja, uh, want, want er is nu ook sprake van veel geweld tegen kopten en christenen. Dat, is het aannemelijk, zoals die zeggen, dat dat van de moslimbroederschap uh, vandaan komt? Um, ja, het is altijd heel lastig om dat uh, te, te duiden. Er zijn altijd al, al heel lang natuurlijk uh, uh, conflicten geweest. Ook met name in opper Egypte. Dus uh, of dat nou direct met die moslimbroederschap te maken heeft, weet ik niet. Uh, Iedereen speelt erop in, denk ik. Dus, er is een hoop propaganda op dit moment. En moeilijk nee, te achterhalen wie ja, wat ja, veroorzaakt. Ja. Nou, een van de problemen is natuurlijk wel dat uh, de kopten de, de kant, heel duidelijk de kant hebben gekozen van de militair. En dat is uh, eigenlijk al bij de vorige verkiezingen. een uh, kozen ze de kant van de presidentskandidaat van Mubarak eigenlijk. Uh, Ahmad Shafiq. En daarmee lieten ze zich al meteen aan de kaarten uh, kijken. Uh, en nu ook uh, met de militair dat uh, de, de koptische paus naast... Uh, uh, Sisi stond. En dat, dat is de generaal die daar nu de macht exact, heeft? Exact, exact. En, en daardoor uh, um, ze, hebben ze duidelijk partijen gekozen. En ze zijn natuurlijk heel uh, identificeerbaar met hun kerk en dergelijke. Dus ook een goed doelwit om wraak uh, te nemen. Ja, mevrouw Van Dorsen, heeft u uh, met uw werk tot te maken gehad met de broederschap? Um, de veel van de organisaties die wij steunen... die, die werken in gemeenschappen um, met veel... Hè, waar mensen wonen met allerlei verschillende politieke voorkeuren. Um, en, en daarnaast zijn er ook organisaties... die echt specifiek de dialoog opzoeken. Bijvoorbeeld vrouwenrechtenorganisaties... die met zowel hè, le geestelijke leiders vanuit, uh, vanuit de islam... of vanuit de kerk uh, proberen om hè, met hen over uh, vrouwenrechten te praten... en de dialoog aangaan. Dus um, op die manier wordt er met verschillende mensen... en met verschillende groepen in de samenleving wordt er, uh, wordt er gewerkt. Ja, en kan er op dit moment gewerkt worden? Op dit moment uh, ligt het werk even stil. Uh, omdat het uh, he, gevaarlijk is op straat. Uh, mensen zijn vandaag over het algemeen niet naar hun werk gegaan. In Cairo was het ook heel rustig. Mensen bleven thuis. Ook uh, Onze collega's zijn thuisgebleven vandaag... omdat het uh, niet voldoende veilig was. Uh, maar mensen zijn wel van plan om heel snel de draad weer op te pakken. En, uh, en om te beginnen op, ja, te gaan werken aan heel veel programma's... die we ondersteunen, gaan ook over, zeker sinds hè, de gebeurtenis van 2011... over politieke bewustwording, hoe, geef je, hoe breng je een stem uit, wat betekent dat... hoe kun je de lokale overheid uh, ter verantwoording roepen voor wat zij doen, et cetera. Om te beginnen zal even de nadruk gelegd worden op meer uh, dagelijkse dingen... Uh, we werken bijvoorbeeld met uh, boerencoöperaties... Uh, waar, waar mannen en vrouwen in zitten die uh, een klein stukje land hebben... En dat, uh, en dat verbouwen en daar wat technische ondersteuning bij nodig hebben. Dus het zal om te beginnen eventjes gaan over... Um, meer, hè, de praktische de dingen praktische voor dagelijks dingen, leven dan, dan democratie. En om mensen op die manier bij elkaar te brengen. En, um, en dan vervolgens komt het verhaal over de politiek. Uh, dat gaat zeker uh, weer gevoerd worden. Ja. Ja, Want daar is nu weinig ruimte voor, neem ik aan. Met, met al het geweld wat er plaatsvindt. En ook vanwege de polarisatie die natuurlijk plaatsvindt. Uh, en, en, en de demonisering van hè, de ander. Um, ik sprak vandaag een collega en die zei van ook van... Um, ja, het wordt hier heel erg afgesloten dat is een oorlog tegen hè, de terreur. En heel veel mensen die, hè, die, die geloven dat ook en die, en die, en die zien het ook. Dus, um, en tegelijkertijd uh, uh, wordt ook van de andere kant... Wordt, wordt natuurlijk van alles wordt elkaar uh, in de schoenen geschoven. Ja, dus. want er zijn meneer Meijer ook verhalen over terreurbewegingen... uit, uit andere landen die dan nu de moslimbroederschap uh, geld geven... bewapenen, invloed hebben daarop. Zijn daar feiten over bekend of dat inderdaad gebeurt? Uh, nee, nee, volgens mij niet... Uh... Uh, in, in de Sini zijn natuurlijk allerlei uh, radicale groeperingen die daar opereren. Maar het is natuurlijk opvallend geweest dat de moslimbroederschap... de uh, afgelopen dertig jaar uh, geprobeerd heeft zich zoveel mogelijk te distancieren... van al dit soort uh, groeperingen. Dus uh, van Al-Qaeda, maar ook in, in Egypte. Want je had allerlei uh, radicale groeperingen, zoals de Gammaat de islamiyah die nu ook een politieke partij uh, vormen... en toevallig nu wel bij de moslimbroederschap zitten uh, in dezelfde alliantie. Uh, zij waren degene die de aanslagen pleegden in de jaren negentig... En niet de moslimbroederschap. Dus ze hebben eigenlijk heel veel moeite gedaan de afgelopen 30 jaar, 20 jaar, om geweld af te zweren en zich te presenteren als een gematigde organisatie die geïntegreerd wil worden in het politieke spel. En dat is natuurlijk het uh, grote drama, dat dat nu opeens uh, mislukt is. Uh, want alles wordt nu twintig uh, jaar teruggezet, uh, zo niet uh, langer, om, uh, om weer opnieuw te beginnen. Dus in één jaar tijd hebben ze eigenlijk uh, hun hele krediet uh, vers verspeeld, ook bij een groot deel van de bevolking. Uh, ja, is dat zo? Want, want je krijgt ook nog wel het idee dat ze door, door een deel van de bevolking nog wel gesteund worden. Ja, dat klopt ook wel, want ze hebben natuurlijk wel... Uh, afgelopen twee jaar uh, uitgebreide tijd gekregen om een hele infrastructuur op te zetten. Want ze, onmiddellijk werd uh, de politieke partij uh, gelegaliseerd die ze wilde opzetten en, uh Bijna wekelijks na de val van Mubarak werden er nieuwe partijkantoren geopend door het hele land. Dus ze hebben een gigantische infrastructuur kunnen opbouwen. Ja, en, en die populariteit kregen ze ook omdat ze vanuit de oppositie veel kritiek leverden op Mubarak. Corruptie wilden aanpakken. En ze zijn op een ander ticket eigenlijk aan de macht gekomen. Uh, ja. ja, ook voor een deel natuurlijk dat ze sociale diensten verleenden en heel, heel veel van dat soort uh, zaken... Maar een van de redenen waarom ze natuurlijk aan de macht zijn gekomen, is ze een deal hadden met de militairen. En dat is natuurlijk nu opgezegd. En dat is natuurlijk het eigenlijk een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen. Er was eigenlijk een soort afspraak van, de moslimbroederschap pakt de, de, de macht van de militairen niet aan. En in, in ruil daarvoor zouden zij dan die uh, verkiezingen kunnen winnen. Ja. En dat is natuurlijk uh, opeens. Uh, helemaal misgegaan. Ja, helemaal misgegaan natuurlijk, omdat ze hun, uh, hun hand overspeeld uh, hebben. Zoals minister Timmermans zei, uh, hij vreest in ieder geval... dat het voorlopig nog niet voorbij is. Ik denk ook dat het voor u beiden geldt. Dat klopt. Ja, zeker. Helaas. Roel Meijer, dank in ieder geval voor uw toelichting. En uh, Mirjam van Dorse ook dank u wel. Graag gedaan. But I found myself in a secondhand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you've got to let me know. It's your love. Begin out know, for what's to come. Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know. I truly have to know. But oh, you. Your love, big enough. Liana Le Havas hoorde u. Heeft u thuis op Zolder bijvoorbeeld uh, nog iets liggen uit de Tweede Wereldoorlog? Let dan op, want vanaf nu kunt u zich melden met een treffend of ontroerend voorwerp uit die periode. Bij historicus en gastcurator Ad van Liemt. Goedenavond. Goedenavond. Heb ik het zo goed geformuleerd, een treffend of ontroerend voorwerp? Ja, heel goed geformuleerd. Dat is wat we zoeken. En wat is de reden? Nou, de, uh, er komt een tentoonstelling. Uh, die gaat heten. De Tweede Wereldoorlog in 100 Voorwerpen. Uh, volgend jaar februari in de kunsthal Rotterdam. En uh, mij is de onuitsprekelijke eer te beurt gevallen... dat ik hem mag samenstellen. Dus ik mag die 100 voorwerpen uitkiezen. En daar ben ik al een paar maanden mee bezig. Ik heb een enorme serie uh, oorlogsmusea bezocht. En daar in de depots rondgezworven. Allemaal prachtige dingen gezien. Maar het lijkt ons toch wel leuk om uh, de laatste vijf voorwerpen... want we zitten zo'n beetje op 95 uh, met alle plussen en minnen erbij... Op de laatste vijf voorwerpen door... Uh, ja, door de mensen zelf te laten aanleveren. En, en dat moeten dan voorwerpen zijn met een bijzonder verhaal, neem ik aan. Ja, ja. we hebben uh, verschillende soorten voorwerpen... maar het, het liefst hebben we de, de voorwerpen eh, die, ja, die er ook interessant of aardig uitzien... maar vooral de, eh, die staan voor een, voor een mooi of bijzonder verhaal. En ja, mij is de afgelopen tijd in die depots en in die musea wel opgevallen... hoe ontzettend veel... Uh, buitengewoon interessante en beklemmende verhalen eigenlijk uh, nog steeds zijn en zelfs bijkomen. Want er staan al een paar voorwerpen op de site, uh, www.twedewereldoorlog.nl en daar kan je al bijvoorbeeld een teddybeertje zien. Ja. En wa waarom heeft het teddybeertje het gehaald? Ja, het teddybeertje uh, is... Uh, in die zin bijzonder het is gewoon een, een, een beetje een, een fomfait. Of uh, knuffel noemen ze het tegenwoordig. Hè? Maar mm -hmm. een speelgoedbeertje. Een, een meisje in een Indisch kamp was al haar speelgoed verloren en vond het op een soort vuilnishoop. En raakte heel erg aan gehecht. Heeft er daardoor, of ja, heeft een beetje samen met dat teddybeertje... de oorlog in, in een uh, interneringskamp doorstaan. Heeft dat beertje ook altijd uh, bewaard, een soort nostalgie. En uh, ontdekte 60 jaar later, toen ze met het... ja, het schijnt een cursus of zoiets, ze zijn geweest over speelgoed. Uh, ontdekte ze dat, het, uh, of iemand die erbij was, die ontdekte dat het wel tamelijk zwaar was. En die hebben het op een gegeven moment ook. Gemaakt, toen bleek dat er heel veel Nederlands geld in was bewaard. Dus oh. dat het destijds gevonden. <laughs> en daar is dus ze nooit soort... achter gekomen? heeft ze nooit geweten. Dus 60 jaar later kwamen de oude centen en dubbeltjes en kwastjes... uit, uit Nederlands-Indië tevoorschijn. En uh, nou ja, dat heeft, uh, daar hebben ze natuurlijk eigenlijk moeten lachen. Maar ja. het, was, het is natuurlijk ook tegelijkertijd verteld... het vertelt het een, een, uh, ja, een curieus verhaal nou. over kampen. En zo kom je allerlei verhalen tegen. Ja, want ook de bril van verzetstrijder Hannie Schaf, bijvoorbeeld, dat is ook wel bijzonder dat hij bewaard ja, is gebleven. Bijna een iconisch voorwerp. Hè? En dat is toch, we betrekken kort geleden, pas bij het verzetsmuseum, uh, aange, aangebracht, aangeleverd, door iemand die dat altijd in huis heeft gehad. En die schaft is dus, uh, zoals bekend. Uh, gefuseerd. Toen had ze de bril niet bij zich, maar die bril maakte deel uit van haar vermomming als ze op pad ging. En ze ging meestal samen met een, uh, een vriendin uit het verzet op pad, uh, of om de beurt, en uh, uh, die bril maakte deel uit van de vermomming van beiden. Dus de ene keer had de ene, de andere keer had de andere. En ze had hem toen niet bij zich. En uh, ja, eigenlijk is het verhaal mee verteld. De bril van haar niet Schaf, dat is natuurlijk zo. Dan kom je als je zo'n ding ziet zo dicht bij zo'n persoon. Dat vind ik een van de aantrekkelijkheden van dit type tentoonstelling. Ja, want is dat ook de bedoeling? Er is natuurlijk ongelooflijk veel bekend over de Tweede Wereldoorlog. Veel geschreven films, tentoonstellingen. Um, wat, wat moet dit toevoegen wat we nog niet hebben, hebben ervaren? Ja, de belangstelling uh, groeit en er komen nieuwe generaties bij... die heel erg geïnteresseerd zijn. En er komen steeds meer nieuwe verhalen bij. Het is volkomen mogelijk om al die verhalen te kennen. Ook mensen die ze wel eens gehoord hebben, vergeten ze... en raken toch weer geroerd als je een bepaald uh, verhaal opnieuw hoort. En wat we hier met die tentoonstelling proberen... is uh, over een heel breed scala uh, ja, toch weer nieuwe of schrijnende verhalen. Er zijn, dus wordt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan... Uh, uh, en de laatste 20, 50 jaar hebben ontzettend veel nieuwe gegevens opgeleverd... waar ook weer verhalen bij zitten. En die zullen ook ruim vertegenwoordigd zijn op die de toonstelling, stel ik me voor. En dat is natuurlijk ook omdat ik het mag samenstellen... zal het ook wel een beetje mijn stempel uh, uh, dragen. Ik ja. zal dingen die mij extra interesseren natuurlijk sneller kiezen. Ik zat ook te denken vanavond met, met die strijd in Egypte. Uh, kijk jij als samensteller dan met een andere manier nu naar de beelden daarvan? Welke kleine details een groot verhaal vertellen? Uh, nee, dat heb ik bij die ongelooflijke gruwelijkheden daar uh, eigenlijk niet. Uh, natuurlijk, uh, ik vind het heel erg lastig om dat te vergelijken. En die, die oorlogs, uh, verkeert is een totaal andere fase... dan de Tweede Wereldoorlog zoals wij eraan kijken. Dus ik heb dat eigenlijk niet. Nee. Ik ben wel, uh, ja, zoals iedereen, natuurlijk buitengewoon geschokt... door de, door de beelden. Ja, er komen nu beelden... Uh, over de hele wereld uh, uh, langs, die je natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog... nooit eens in kreeg, en uh, op zijn hoogst met uh, een met zeer aanzienlijke vertraging. Overigens zijn er een paar icoonbeelden uit de Tweede Wereldoorlog... in Nederland en in Indië, die ik ook als zodanig als voorwerp hoop... Uh, in de tentoonstelling op te nemen. Want ook film kan in zekere mate... Uh, uh, ja, als, als, uh, als voorwerp worden gezien. Er kunnen nog vijf voorwerpen bij. Uh, dan zullen er vast meer inzendingen zijn, denk ik zo. Uh, wat, wat gebeurt er dan met de voorwerpen die het niet halen? Gaan die dan weer terug naar de mensen? Uh, als ze daar prijs stellen wel. Als ze uh, willen, kunnen ze ze ook... Uh, afstaan aan de speciale oorlogsmusea die wij in Nederland kennen. Die, deze tentoonstelling uh, wordt georganiseerd door, die 25, door 25 van die musea... plus het 4 5 mei comité dat het dan coördineert. En uh, uh, die, uh, die zijn uh, heel erg tukt natuurlijk op voorwerpen. Dus als mensen ze... Uh, op een stoffige rommelige zolder hebben, dan is het vaak beter om ze in de goede, uh, goed geklimatiseerde uh, depots van de oorlogsmusea of liever nog in hun vaste opstelling te hebben. Want daar zijn ze natuurlijk het beste af en daar kunnen veel meer mensen er uh, kennis van nemen en, en uh, de verhalen over horen. Ja, en, en waar moeten de mensen het heen sturen? Van, uh, uh, van soms, nee. Ja. <laughs> Alsjeblieft, zeg. Uh, nee, uh, die website die je net noemde, www.tweedewereldoorlog.nl. En daar word je de weg gewezen of een formulier kunt aanmelden. En dan uh, komt het in ieder geval bij mij langs. En dan uh, hoop ik daar de vijf mooiste, meest uh, aangrijpende uit te kiezen. En dan een goede beveiliging voor die tentoonstelling regelen, De kunst al. Ja, daar ga ik toevallig niet over. Ik vind uh, Schoenmaker blijf bij je leest. Ik vind het al moeilijk genoeg om 100 voorwerpen uit te kiezen. Dus hier, dit moeten andere mensen Dat goed Dat moet moeten andere mensen Goed, ja. Ad van Liem, dank. Goedenavond. Goedenavond. Dertig jaar geleden zong Elvis Costello dit. Every day I write the book. In Oostenrijk hebben de leraren van lagere en middelbare scholen... hun arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken. Uh, niet alleen qua werktijd en basissalaris, maar daar gaat het nu om ook qua titel. Daardoor mogen ook juffen en meesters op de lagere school zichzelf nu voortaan professor laten noemen. Michael de Wert, onze Oostenrijkse correspondent. Goedenavond, Michael. Goedenavond. Ja, een juf op de lagere school, professor of een meester? Wat, uh, waar, wat is het idee daarachter? <laughs> nou ja, je hebt het zelf eigenlijk al gezegd. Die arbeidsvoorwaarden, waar al sinds jaren eindeloos over gediscussieerd werd, die zijn dus nu gelijk getrokken. En het was zo dat leraar en gymnasia altijd al die titel professor hadden. Uh, maar dat ze gedacht hebben, ja, dan moet ook diezelfde titel voor alle gelden. Dus ofwel die professorstitel afschaffen, of voor iedereen. En ze hebben dus gekozen voor die radicale maatregel dat nu iedereen zich professor moet noemen. Ik moet wel zeggen dat het, ja, toch een beetje vreemd voor mij in de oren klinkt... dat nu een, een, een juffrouw op de lagere school een professor zou zijn. Ik vond het eigenlijk al een shock toen ik hoorde dat uh, uh, leren op uh, gymnasia zich, zich professor noemen. of dat werkelijk gebeurde. Ik weet natuurlijk ook niet of het in de praktijk werkelijk zou gebeuren. Uh, dat het echt toegepast zou worden. Want daar dus... hebben ze niks over gezegd: dat kinderen van vier of vijf uh, per se professor moeten zeggen? <laughs> nou ja, het is zo: de lagere school begint natuurlijk met zes jaar. Maar het interessant is ook: uh, mijn zoon Jan, die kort geleden zes geworden is, die komt over een paar weken op uh, de lagere school. En ik was een paar weken geleden bij de introductiedag. En toen was het gewoon zo dat de juffrouw zei van hallo, ik ben Sabine. En ik kan me toch een beetje moeilijk voorstellen dat ze nu in september zal zeggen... ja, van nu af moeten jullie allemaal vrouwprofessor tegen mij zeggen. Dat klinkt me toch een beetje vreemd in de oren, moet ik zeggen. Ja, En wat zit hierachter? Houden Oostenrijkers zo van, uh, van titels? Nou ja, dat kan je zeker zeggen. Het is een beetje uh, een van de landen in Europa waar titels toch het meest gebruikelijke zijn. Waar mensen er echt gek op zijn. Uh, er zijn natuurlijk ook veel mensen met titels. Uh, vroeger kreeg iedereen die rechten. Ja, het was meteen al dokter. Ook de promoties waren veel, uh, veel makkelijker. Dus snel was je een dokter. Uh, dat is natuurlijk intussen ook veranderd. Maar het was zelfs zo in cafés dat wanneer er gewoon een gast kwam... dat een ober automatisch al herdokter zei. Hoewel hij niet eens wist of nou of iemand gestudeerd had of niet. Dat is misschien iets zwakker geworden, maar ik hoor toch nog steeds. Want, want hoe heet een dokter dan? Een echte dokter bij jullie? Je bedoelt iemand die gepromoveerd is? Nee, nee, eigenlijk iemand die mensen beter maakt. Kijk, dat is natuurlijk gaan we ook al. een hertog, zeg. Dus, dat is eigenlijk altijd wel goed mee. Ik denk dat het ook een beetje samenhangt met de geschiedenis van Oostenrijk. Uh, voor de Eerste Wereldoorlog was het natuurlijk een monarchie. Waar je echt struikelde over alle mensen met adellijke titels. Uh, beneden, mijn benedenbuurman is ook nog steeds een graaf. Maar in 1918 werden al die adellijke titels officieel afgeschaft. Zelfs officieel verboden. Dus je mag je eigenlijk in Oostenrijk officieel niet graaf of parol noemen. En ik denk dat het een beetje een compensatie is om mensen toch iets te geven om toch daartegen op te zien dat ze al die academische titels, al die beroepstitels zo enorm uh, ja, uh, gestimuleerd hebben dat mensen met geheimraad raad en raad titels die, die echt naar oude tijden klinken, dat die nog steeds gebruikt worden. En een professor, kom je die dan alleen in het onderwijs uh, tegen? Of ook mensen buiten het onderwijs die nee, professor zijn? Nee, eigenlijk nog er zijn ook mensen die uh, de titel professor gekregen hebben, hoewel ze überhaupt niet gestudeerd hebben. Dus een beetje zoals een soort eredokteraat. Uh, de zanger Udo Jürgens, die in Nederland toch ook wel behoorlijk oh, bekend is. Van die slager... Uh, ja, ja. ja, ja. Shavai, bijvoorbeeld. Uh, die heeft ook de titel professor gekregen. Ik denk professor bij, Jürgens. Ja, professor Udo Jürgens. Nu, misschien alleen bij officiële gelegenheid dat hij ook zo genoemd wordt. Maar dat geeft toch wel aan hoe snel je in Oostenrijk professor bent. Ik denk niet dat hij hier Inderdaad, volle zalen trekt als hij zich daarmee. Uh, <laughs> nee, nee, op, het, op het toneel heb ik ook nog nooit gezegd: van hier komt professor Oer Jurgens. Maar hij mag het dus officieel wel. En hoe moet ik jou afkondigen? Professor De Werth? <laughs> nou of, ja, ik, ik maak vaak mee dat mensen mij me het ook noemen, maar je mag me vanavond gewoon Micha noemen. Michael, dankjewel. Michael hoort u vanuit uh, Oostenrijk. Dan uh, gaan we over morgen praten, want dan komt de uh, Mersk McKinney Muller aan in de Rotterdamse haven. Dat is een gloednieuw containerschip. En het belangrijke mooie daaraan is dat het het grootste containerschip ter wereld is. Miranda van der Meijden is directeur trade en marketing van Mersk Line Nederland. Goedenavond. Goedenavond. En Hoe groot is dat schip? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat schip is echt verschrikkelijk groot. Hij is uh, 400 meter lang. En hij is uh, 59 meter breed, dus echt... Uh... Huge, echt heel groot. En waar komt het vandaan? Van waar is het uh, schip vertrokken? Uh, het is begonnen in Busan. Uh, in Busan omdat het ook in Zuid-Korea gebouwd is. En daarnaast is Shanghai geweest. Daar is hij uh, uh, de ja, eerste grote haven waar hij echt heel veel heeft geladen. En de laatste haven voordat hij in Europa aankomt uh, is uh, Tanjung P. geweest. En vorige week is hij door het Suezkanaal gegaan. En morgen Rotterdam als eerste Europese haven. En weet u wat het meebrengt? Wat, wat er in die containers zit? Ja, ik heb een, uh, een goed idee. Er zitten heel veel elektronica in. Er zitten meubels in. Uh, er zitten ook gekoelde ladingen in. Dus voedingsstoffen en uh, kerstartikelen. Zit er nu ook nu alweer. Al ja. oh, dus die kunnen we volgende week alweer in de winkels verwachten. Ja, of ze zo snel nou, zijn, ik, weet ik niet. Nee, want ik zeg volgende week. Ik begreep 18.000 containers kunnen erop. Ja, Hoe lang ben je wel niet bezig om die te lossen? Uh, ja, het ligt een beetje in welke haven je zit. Maar uh, wij verwachten het uh, morgen binnen 18 uur in ieder geval uh, uh, te lossen. Dus uh, morgen om half vier ligt hij voor de kant. En morgen ongeveer om een uur of elf uh, gaat hij weer weg. Jemig. En dan met lading ook weer? Of, of zonder? Uh, nee, nog met lading. Er zit nog heel veel lading op. Die gaat uh, nog in Bremerhaven. komt die nog. Hij gaat verder naar, uh, naar Polen ook nog. Dus er zit zeker ook nog lading in voor andere Europese havens. Oh, dus het is niet zo dat al die 18.000 containers uh, hier in Rotterdam eruit gaan? Nee, wel veel. Echt uh, meer dan een kwart daarvan blijft in, in Rotterdam. Of in ieder geval wordt in uh, Rotterdam gelost en gaat daarna... Uh, of blijft het in Nederland of het gaat naar Duitsland. We gaan nog een stukje naar België. Uh, maar zeker niet alles. Blijft u even bij ons, want Frank de Kruijf, redacteur van Nieuwsblad Transport, is hier ook in het oog. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij, wij kennen natuurlijk de, de vliegtuigspotters. Die heb je neem ik aan ook wel voor dit soort schepen. Ja hoor, er staan uh, overal in de wereld ook mensen langs de kant om, uh, om dit schip uh, te fotograferen. Het is toch de eerste keer dat hij dan langskomt. Daar zijn liefhebbers voor. En bent u dat ook, een liefhebber? Uh, nee hoor, niet speciaal. Niet speciaal, maar u volgt het natuurlijk wel uh, beroepsmatig. Uiteraard. En ziet u dan dat het een trend is bij containerschepen... dat ze steeds groter worden? Uh, ze worden zolang er containerschepen uh, gebouwd worden, worden ze alleen maar groter. Deze is alweer uh, twee keer zo groot dan het uh, uh, grootste schip van tien jaar geleden. En, en wat is het voordeel daarvan? Het voordeel uh, daarvan is dat je meer containers op één uh, schip... tegen lagere kosten kan meenemen. Ja, en, en kunnen de havens dat allemaal aan? Niet allemaal. Uh, zelfs Rotterdam is nu nog niet helemaal klaar voor dit uh, grote schip. Uh, dat zal wel zo zijn als de Tweede Maasvlakte uh, volgend jaar opengaat. Maar hoezo niet helemaal? Niet om alle containers te kunnen lossen die erop nou, staan? De kranen zijn nog niet groot genoeg om ook uh, nog tot de laatste rij uh, container, uh, containers te reiken. Uh, maar uh, ver genoeg om, uh, om uh, alle lading te kunnen lossen die gelost moet worden. En er wordt natuurlijk gemikt op ook steeds meer ladingen. Want waarom zou je anders ook steeds grotere schepen uh, uh, bouwen? Maar die economische groei is natuurlijk niet meer zoals het was. Heeft het dan nog wel zin? Nou, dat is een goede vraag. Want uh, deze schepen komen natuurlijk op een uh, ongunstig moment. Uh, er is al heel veel overcapaciteit in de containerlijnvaart die wordt uh, door dit soort schepen alleen maar groter. Ja, want de verladersorganisatie, de EVO, die zegt... als er zoveel overcapaciteit is, dan krijg je instabiliteit van de prijzen. Z zit daar wat in? Daar zit zeker wat in. Uh, dat zien we ook de laatste jaren. Dat uh, de tarieven om uh, een container te laten vervoeren... die fluctueren enorm. Ja, en dat, de... ja? dat, dat vinden verladers niet fijn, want die, uh, ja, de, daarop is het moeilijk plannen. Ja, mevrouw van der Meijden, wat, wat, wat, wat zegt u daarop? Uh, kunt u daar iets over zeggen, over die instabiliteit van prijzen die er ontstaat? Ja, zeker. Uh, wij zijn het ook eens met wat de verladers zeggen... dat die instabiliteit is ook zeker niet iets uh, wat wij fijn vinden. En we zouden dat ook graag uh, veel stabieler zien dan wat het uh, nu is. Het fluctueert heel erg. Uh, wat we wel ook kunnen zeggen is dat qua capaciteit... wij uh, aan het einde van 2013 zelfs minder capaciteit in de markt zullen hebben... dan aan het begin van het jaar. Hé, hey, en hoe kan dat dan? Nou, wat wij doen is, uh, wij kijken heel erg nauw naar ons netwerk. Um, en dan passen we dat daar ook aan op, op basis van wat de klant uh, wenst en nodig heeft. Um, dat betekent dat de schepen die wij bijvoorbeeld uh, nu op onze Azië-Europa-service hebben, uh, dat daar een aantal kleinere schepen vervangen worden. Maar dat er ook uh, schepen, uh, wij, wij ongeveer de helft van onze schepen zijn niet van onszelf, die leasen wij... Um, die gaat dan weer terug naar de leasemaatschappijen. En dan gaan ook schepen worden opgelegd. Dus die halen eventjes tijdelijk uit het water. Of ze worden zelfs um, gerecycled. Die worden gewoon helemaal uh, gaan ze uit de vaart. En meneer De Kruiver is dat een oplossing? Een van de oplossingen voor, voor dat soort problemen? Het slopen van schepen, uh, ze uit de vaart nemen en dan slopen is zeker een oplossing. Het, uh, ja, het hangt af van het tempo waarin dat gebeurt, of het zo aan de dijk zit. Ja, en als je, als je naar het milieu kijkt, hè, euh, meneer De Kruijf... Wat, wat wordt er gezegd over dit soort schepen? Nou ja, het, het zijn nieuwe schepen. Dus die, die zijn wat uh, moderner en ook zuiniger dan, dan oudere schepen. De, de grootste winst zit natuurlijk in het, uh, uh, ja, in het vervoer per container. Per container wordt, uh, wordt het brandstofverbruik minder... en ook uh, uh, zit de milieuwinst in minder CO2-uitstoot. Ja, mevrouw Van der Meij, is dat ook een van de redenen dat, dat uw bedrijf uh, op dit soort nieuwe schepen overgaat? Ja, absoluut. absoluut. Er zijn de twee grootste redenen voor, voor de triple-E-schepen is aan de ene kant de kostenbesparingen en aan de andere kant absolute duurzaamheid. En uh, deze schepen die zullen 20% minder uh, brandstof gebruiken en die zijn, worden 50% uh, geven ze minder CO2-uitstoot in vergelijking tot wat het... Uh, gemiddelde op het moment is. En dat is zeker iets waar wij heel veel in geïnvesteerd hebben in deze schepen. Ja, want ik begrijp dat het zo'n 100 miljoen kost per schip, klopt dat? Uh, nou, het dubbele bijna Och, ongeveer. 200 ja, miljoen? Ja, ja, ze zijn ongeveer op 185 miljoen uitgekomen per schip. Uh, ik denk dat er zo'n 20 miljoen, 30 miljoen in, uh, ja, in innovatieve maatregelen zitten voor het milieu. En worden er ondertussen ook alweer grotere schepen gebouwd voor daarna? Nee. Dat nee. niet. Voorlopig nee. houdt het even op bij die 400 meter. Uh, als mensen dit horen die willen kijken, waar kunnen ze dan het best gaan staan morgen? Uh, nou, wij hebben een, een feest aan de Maasmond, maar dat is voor duizend man en dat is helaas al uh, uitverkocht. Dus dat is vol. Dus, um... Meneer De Kruijf, heeft u dan een tip waar je kan gaan staan als je het wil zien? De Hoek van Holland. De Hoek van Holland. Ja, mevrouw van de Meijden, goed idee. Als ze dat goed kunnen regelen, daar vind ik een prima plan. Goed. Nou, dank uh, morgen komt dat schip dus rond 4 uur. Miranda van der Meijden, dank en Frank de Kruijf, ook dank. Oké. Okay. Dan is 5 voor 12. De de, oog, oog, dip, dip parade. de parade. Het einde van de zomer is in zicht. Bij het oog voegen wij ons af wat we nog moeten doen voordat het echt voorbij is. Deskundigen geven ons daarvoor de hele week tips. U, u natuurlijk. Vandaag Gijsbert Kamer, muziekrecensent van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Wat zou jij wat muziek betreft onder de aandacht willen brengen? Nou, Wat ik heel graag onder de aandacht wil brengen is de voorstelling... Uh... De tweede speeldoos van uh, Torre Florim en Roos Rebergen... die de afgelopen weken uh, maanden uh, regelmatig op de parade in diverse steden te zien was. En dat uh, er is begin dit jaar... Nee, begin dit, dit, deze zomer, zeg maar, voordat de zomer begon, dit voorjaar... verscheen er, uh, een cd van hun, hun tweede, de, de tweede speeldoos heet het ook, hun samen. Uh, Torre Florim speelt normaal gesproken in de rockband De Staat. En Roos Rebergen heeft haar eigen band Roosbeef. En die hebben een combinatie met prachtige liedjes met teksten... die komen zijn uit gesprekken die ze hadden met uh, minder begaafde mensen en dat, uh, dat ze hele mooie teksten heeft opgeleid en hele mooie muziek ook. En het zijn prachtige voorstellingen die op de parade waren en die nog een enkele keer, want de, de staat moet nu hun eigen plaats gaan promoten, dus ze hebben geen tijd meer, uh, die nog in uh, uh, Echo Utrecht, in de Kleine Comedie in Amsterdam en ik meen in 013 in Tilburg nog te zien zijn. En dat moet Echt iedereen die van uh, luchtige, vrolijke, opzwepende popmuziek houdt... moet het echt gaan zien, vind ik. Wij, wij luisteren even naar een fragment. Graag. Dit is, uh, de zee is er voor iedereen, hè? Ja, dat is echt zo'n zo liedje wat ik al begin van, uh, van deze zomer hoorde, wat er eigenlijk altijd is bijgebleven. Wat we op vakantie ook heel veel gedraaid hebben. En ik, ik moet ook zo lachen, er komt ook zo'n regel straks van... Lopen op het zand, dat kost geen geld, zolang je gelijktijdig niet gelijktijdig met je vriendje belt. Dat soort zinnen zijn <lacht> heel erg leuk. En ik vind de muziek ook heel erg uh, uh, mooi. Het, is, uh, het zijn hele mooie wijsjes die meteen in je hoofd blijven hangen, mooi, je kunt mooi meefluiten. En er zitten goede ritmes in en al die liedjes. Het zijn maar zes liedjes op zo'n plaat. En uh, ze doen de hard, doen ze er meer. Ze hebben ook een hele mooie cover van uh, Dracula van ZZNM, en Maskers, de oude Nederlandse En het is echt een hele leuke voorstelling waar je zo blij vandaan komt. Dat moet echt iedereen nog even gaan zien deze zomer. Dus nog een paar voorstellingen en uh, de ja. cd is nog te koop. Uiteraard. Ja, ja, ja, zeker. Gijsbert, ja. Gijsbert Kamer, dankjewel. Graag gedaan. Dit was het oog voor deze donderdagavond, 15 augustus. Morgen dan zit hier Pieter van de Wielen. En straks, uiteraard, Casa Luna met de wethouder van de gemeente Os, Jan van Loon. Ik wens u een goede nacht. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.